1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Oekraïne laat een verdachte in het proces over het neerhalen van vlucht MH17 vrij... melden media in Oekraïne. Het Openbaar Ministerie vroeg vorige week om hem vast te houden. Het internationale onderzoeksteam wil hem namelijk graag verhoren. De man zou tijdens de ramp commandant zijn geweest bij de pro-Russische separatisten. Geert Wilders heeft om uitstel gevraagd in het hoge beroep in het minder Marokkanen proces. Hij wil dat het hof meer stukken opvraagt die volgens hem aantonen dat voormalig justitieminister Opstelte zich heeft bemoeid met het besluit om hem te vervolgen. Eerder vanochtend oordeelde het hof dat er nog geen besluit wordt genomen over de bemoeienis. Er is meer tijd nodig. Het proces gaat daarom gewoon door. De zaak draait om de minder Marokkanen-uitspraak van Wilders... na de gemeenteraadsverkiezingen vijf jaar geleden. Wilders werd schuldig bevonden, maar kreeg geen straf. Wel ging hij in hoger beroep. In Kosovo hebben zes mensen zelfstraffen gekregen... voor het plannen van aanslagen op discotheken, een kerk en NAVO-troepen. Dat zouden de IS-sympathisanten van plan zijn geweest... in gebieden waar veel Serviërs wonen in Kosovo... maar ook in België en Frankrijk, zegt de Kosovaarse aanklager. En de verdachten hebben celstraffen gekregen tot 10 jaar. En een opvallende rechtszaak in Frankrijk, daar is de eigenaresse van Haan Maurice in het gelijk gesteld. Een gepensioneerd stel dat een vakantiehuis heeft naast de Haan, had geklaagd over zijn vroegere gekukkel. Het werd een rechtszaak die een paar jaar duurde. de klagers zijn uiteindelijk in het ongelijk gesteld. Haan Maurice mag ochtends gewoon blijven kukelen. Ook moeten de buren een schadevergoeding van 1000 euro betalen aan de eigenaresse. En door de rechtszaak is Haan Maurice inmiddels een beroemdheid in Frankrijk. Het weer nog buien, vooral in het noorden ook kans op wat onweer. Tussendoor af en toe zon bij zo'n 17 graden. Er waait een stevige noordwestenwind die aan zee hard kan zijn. Ook morgen in het weekend regenachtig en hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnald bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets.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 Het liedje wordt je toch happy? Absoluut. <laughs> Heerlijk. Real Williams hier op ZFM voor Happy. En welkom bij het tweede uur van Zandvoort Lunch hier op de Zandvoortse radio. En uh, wij zitten hier nog lekker aan de tafel met Maike Koper, onze zomersuitkik van uh, vandaag. Hallo. En uh, ja, Maike, we hebben het al over diverse onderwerpen gehad. Zometeen nog het onderwerp ZFM. Daar gaan we ook natuurlijk Ach, uitgebreid over heel hebben. Goed, Hoor. Ook bij jou. <laughs> um, uh, verder uh, gaan we deze uitzending ook nog horen. Twee reportages uh, van het, uh, de opening van het historische Grand Prix-tentoonstelling in het Zandvoortse museum. En nog heel veel muziek en meer hier. Bij Zandvoort luncht. En u gaat luisteren naar Wolf met uh, wake, uh, Watch Me Go. En Wolf treedt op, ik spreek waarschijnlijk zijn verkeer, verkeerd zijn, nummer, zijn naam uit. Maar uh, die treedt uh, aankomend weekend op uh, tijdens Meer live in Hoofddorp. <middels> So many times people told me no When I prove them wrong, gonna let them know oh, oh, oh, oh. I won't stop at nothing, nothing Let me tell you something oh, oh, oh. This time, no It's not the end This time, no It's not whatever. Whatever it takes I will hold the show A million eyes Will watch me go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 Your body, baby, do the conga, no You can't control yourself any longer ZFM, Zandvoort, Gloria Estevan hoorde je. En um, ja, in ieder geval uh, heerlijke muziek hier op de radio, hè Maaike? Ja, dat is ook zalig. De Zuid-Amerikaanse muziek, dat heeft ook wel uh, mijn hart gestolen, hoor. Absoluut, heerlijk. Hier kan je toch niet bij stil blijven zitten? Nee, dan wil je swingen, hè? Absoluut. Ja. Maike, ben jij al bij de expositie geweest in het Sanders Museum Historisch Grand Prix? Nee, ik, ik, ik kom vrijdag niet bij de opening, maar mijn man is er gisteren geweest en die zei je moet echt gaan. Maar vorig jaar heb ik ook de expositie gezien uh, daar en ik zie hoe met veel liefde dat door de, de liefhebbers allemaal wordt samengesteld. Dus ik ga er beslist naartoe. Stond er stond trouwens een prachtige groene wagen gisterenmiddag in het dorp. Echt zo'n sportwagen ja. in de buurt van het museum. Heeft dat er iets mee te maken? Weet jij het dat? heeft tevallen? er alles mee te maken. Oké, okay, wat was dat? Ja, in ieder geval, ze hebben de auto's uh, van uh, in ieder geval Flinterman en zo... Ja? ...hebben ze voor het museum neergezet. Oh, dat is echt, echt, echt zo'n hele stoere, snelle sportwagen... Uh, ...waarvan ja. je denkt, nou, je moet op de grond gaan zitten om erin te klimmen. oké, oké, oké. Dus, uh, nee, wij, burgemeester Niek Meijer... Uh, ...die uh, voor de laatste keer dan een opening ja. kon doen uh, in het museum... ...had daar zeker ook wat over te zeggen... Ik sta in het Zandvoort Museum samen met burgemeester Niek Meijer. Uw laatste opening. Ja, dit is mijn laatste opening in ons mooie museum. En ik heb net ook gezegd ten overstaan van een iedereen dat doet wat met mij. Uh, niet alleen omdat dit een prachtige tentoonstelling is van de historische Grand Prix. Echt een van de mooiste evenementen in ons dorp. Maar ook omdat wij iets delen. Ik proef hier bij al die vrijwilligers, zowel van het museum als de historische Grand Prix, Passie en betrokkenheid. En dat is ook zoals ik zelf in het leven wil staan als burgemeester. Dat verbindt ons. En het raakt mij dan dat er zoveel mensen zijn en ik een prachtig award krijg. Ja, want u heeft een uh, mooi award gekregen. U heeft eigenlijk acht jaar historisch campri meegemaakt van begin tot nu. Hoe uh, trots bent u eigenlijk als burgemeester? Nou, waar ik vooral trots op ben... Het zijn die enorme hoeveelheden mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Ik ben daar maar zo'n klein schakeltje in. Ja, ik zie hoe belangrijk dat is voor het dorp, dus maak ik dingen mogelijk. Maar ik ben nog veel trotser op die mensen die uren, weken lang hier aan besteden. Daar ga ik letterlijk van naast mijn schoenen lopen. Er staan twee hele mooie auto's voor de deur. Ik heb begrepen dat u vorig jaar mee heeft gereden in, de, in, de, in het stoet. Uh, gaat u dit jaar ook mee rijden? Nee, ik ga dit jaar niet. Ik, ook dat heb ik net gezegd. Ik vond het echt waanzinnig. En mijn echtgenote Janni ook om een keer mee te rijden. Hoeveel enthousiasme je dan aantrekt. Dus ik had het nog nooit gedaan. Omdat ik echt vind dat je daar terughoudend in moet zijn. Dus er was toen één keer om het te ervaren. Nou, het was echt genieten. Volgend jaar bent u er wel gewoon bij? Zeker. Ik sta net als alle inwoners, gewoon tussen de mensen, gezellig genietend. Gewoon als bewoner. Yes. Ik wens u heel veel succes de komende periode, uw afscheidsperiode. En ik wil u bedanken voor al die mooie jaren. Nou, hartelijk dank en graag gedaan. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank wel. Artiest in het licht.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 Glimlach. Haalt er eentje uit. John van Eert hoor je hier bij Zandvoortlust en hij was uh, artiest in het licht. En uh, dat is wel heel erg, uh, heel erg leuk. Want um, ja, hij is vandaag jarig en hij is 59 jaar geweest. En waar kent u John van Eert van natuurlijk heel veel theaterproducties. Hij is tekstschrijver, hij is zanger, hij is acteur. Waar ken je hem niet van? Ja, uh, wie is de mol heeft hij ook nog gedaan? Ja, over? ook nog, ja. inderdaad. Dus, uh, ja, dat is wel een, een, een talent in Hultie. de Nederlandse theaters. Ja. En uh, ja, wat uh, ook gewoon eigenlijk ook talentvol is, zijn de vrijwilligers van het Sandsoe Museum. Ik uh, sprak met Piet. Hij heeft een uh, heel mooi uh, filmpje gemaakt uh, over, uh, over uh, Flinteman en de eerste Formule 1-race in Zandvoort. Ik sta naast Piet. Uh, Piet is vrijwilliger bij het uh, museum. Piet, wat is jouw taak bij het museum? Wat zeg je mijn taak? Ja, wat is jouw taak bij het museum? Uh, ik doe hoofdzakelijk de op- en af afbouw, zeg maar, van het museum. Uh, uh, de, jij hebt de wisseling van de exposities, uh, dan uh, kom ik meestal Jij hebt net samen met burgemeester Niekmeijer de opening uh, gedaan. Ja. Uh, wat, hoe bijzonder was het? Wat is toch eigenlijk zijn laatste opening? Ja, ik weet niet hoe bijzonder Voor mij was het wel bijzonder, ja. <laughs> leuk. Wat was jouw taak rondom de, rondom de film die de opening uh, maakte? Nou, ik heb de filmpjes uh, gemonteerd om, en ze uh, geschikt gemaakt om ze hier af te kunnen spelen. En uh, ik heb op verschillende monitoren hebben we dan filmpjes draaien. Onder andere hier in de gang een filmpje over Oud-Zandvoort. Maar voor de verder rest, ja, daar heb ik dat uh, technisch een beetje in elkaar op gang gebracht, zeg maar. Wat uh, zijn jouw eerste reacties die je hebt gehoord over het filmpje die jij uh, hebt gemaakt? Nou, die, vind ik, de burgemeester vond het prachtig op de, op de manier waarop dat vroeger ging, die, uh, dat racen en zo. Gewoon mensen, die, coureurs die in t-shirts in de auto zitten en zo. En dat is geweldig, geweldig als je dat ziet, hoe dat vroeger ging.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 So high.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 Je tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me meer. Je Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera Je bent Y yo con la camisa meer. y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura, meer. tu mentira, niet maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré oh, bent niet En lleno de dolor, Ik ese humo, amargo de tu adiós Y desde que tú de fuiste yo soy alleen, alleen in de nacht. Ik ben alleen, tengo in de nacht. Ik ben alleen, alleen in de nacht. Ik ben alleen, alleen in de nacht. Ik ben alleen, alleen in de nacht. Ik ben Meer. Zomer of hartje winter. Het bericht luidt als volgt: Het blijft vandaag bewolkt, maar het wordt geleidelijk droger in Zandvoort. Met vanmiddag kans op een regenbui. Vannacht koelt het 8 tot 12 graden en is de wind matig, windkracht 3. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur ongeveer 15 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en is de kans op regen hoog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 17 graden en s'nachts blijft de temperatuur rond de 12 graden steken. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is matig, windkracht 4. Vanaf zondag wordt het aanzienlijk kouder met temperaturen tussen de 14 en 16 graden. Tot zover het weer van Weerplaatsen.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 this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. Say goodbye Many months have passed us by I'm gonna miss you I'm gonna miss you Van de Sidekick van Maaike Koper. Mijke, waar luisteren we naar? De Manhattans. Kiss and say goodbye. Jaren zeventig? Ik weet niet precies. Uh, welk, welk jaar? Ik weet wel uh, dat er hier in, uh, in Zandvoort een optreden was van de Manhattans in Monopoly. En daar was ik bij. Dus dit is echt een hele mooie jeugdherinnering. Aan mijn eerste concert. En, uh, maar naast dat, uh, het is een prachtige soulplaat. En ik hou heel erg van soulmuziek. En dat, uh, uh, dat is een beetje met de paplepel ingegoten. Bij ons thuis werd er van alles geluisterd hoor. Want uh, Zingen bij de Afwas uh, en later ook André Haas. Dus alles kwam voorbij. Maar de Supremes en, en dergelijke, daar hadden mijn ouders platen van. En werd, dat werd echt gedraaid. En daar ben ik ook zelf, ben ik echt een fan van. En uh, dat is ook mijn eerste radioherinnering. Want wij luisterden toen we 15, 16 waren... naar de Ferry Maat Soul Show op donderdagavond. Ja. En daar uh, spraken we af met een, met een aantal vriendinnen bij, bij een buurmeisje of wat dan ook. En dan zaten we echt gekluisterd aan de radio. En dan vond ik het echt het mooiste wat er was als je dan ook de single of de LP te pakken had. Dat je mee kon zingen met de teksten. Ja, dat, was echt wel, dat zijn hele mooie, mooie herinneringen. En dat doet muziek ook altijd, vind ik. Dat maakt herinneringen bij je los of het geeft nieuwe herinneringen. En ja, dat vind ik echt heerlijk. En het is gewoon een mooi nummer. Een evergreen, hè? Ja. Want dit is, hoe oud? Uh, 40 jaar oud? Het is nog mooie muziek. Prachtig. Zeker, zeker. Over iets heel anders. Je bent, um, ja, je was natuurlijk eigenaar bij Café Koper. Ja. Mis je het een beetje? Um, ja en nee. Het is nog altijd gek als je over het kerkplein loopt... en dan zwaai ik niet gewoon automatisch linksaf... maar dan ga ik bijvoorbeeld iets anders doen. Dat blijft een beetje mal. En ik mis ook heel erg de gezelligheid die je altijd om je heen had. Eh, dat er de, van, vanzelf mensen uh, altijd bij je langskwamen. Dat was echt wel echt ongelooflijk leuk. Uh, medewerkers mis ik heel erg en, en mijn gasten. Maar wat ik niet mis is de druk van het, uh, van het bedrijf zelf. En uh, dat ging allemaal heel goed hoor. Ik bedoel, ik vond het zalig om te doen. Maar op het moment dat je ermee stopt, dan besef je dat je eigenlijk altijd aanstaat. Uh, zeven dagen in de week, uh, een aantal uren per dag, een flink aantal uren per dag. En dat gaat helemaal goed zolang je dat doet. En als je daarmee ophoudt, dan denk je zo, best, uh, best pittig. ja <laughs> Dat ja, mis ja. ik niet. Nee. Er werd in ieder geval veel uh, geproost op het leven aan de bar, neem ik aan. Absoluut, ja, dat is heel belangrijk, dat en, moet je ook doen. En daar hebben Tino Martin en René Vroger uh, sinds gisteren een mooi liedje over gemaakt. Oh, Oké. Okay. Zonder zorgen Ja, dat is toch wat ik het liefste wil Ik kijk naar de zon En niet achterom, ons Want de toekomst, ja, die begint vandaag Ik zon al meer dan duizend lief. Maar er is niet zo mooi als het geluk, een lach en een traad, Dat is het bestaan. Zet mijn vrienden en familie bovenaan. Roos op het leven, geniet van elk moment. Soms zit het mee, dan weer tegen. Ja, we zijn eraan gewend. Nou, voor al je zegeningen, dat zeg ik altijd weer. Dus op een leven, je vier het maar één keer. Ik heb naast het zingen weinig ver. Give me Geet, hier op ZFM Zandvoort. En het uh, tweede week van mei zal het Songfestival plaatsvinden. En dan zal hij daar zeker ook optreden in Rotterdam. Werd vorige week bekend uh, gemaakt. Maik, heb jij daar nog een mening over? Dat het Rotterdam is? Ja. ja prima. Ja, toch? Een en ook mooie verbouwde Noord. Oh, sorry. <laughs> Ja, nee, Frank Vink die zei vorige week... ...ik zal er niet zijn. Oh, ja, nee hoor, nee, nee, nee. Nee, ik hou wel van 0-10. Ja, nee, in ieder geval een mooie plek... Uh, ...Ahoy, uh, waar het Songfestival plaats uh, gaat vinden. Ik had en... Maastricht ook prima gevonden hoor. Maar... Ja, toch? Het is, uh, ja, maar daar het, was het, het, het dak het, het, iets te laag van hoor. Stad hoor. aan de Maas, prima. Ja. Ja. Dus we zijn bijna alweer aan het, ja, aan het einde gekomen van het programma. Nog een klein kwartiertje. En we gaan gewoon lekker muziek draaien. En dan komen we zo meteen zeker nog even bij u terug. Hier bij Zandvoort Lunch. En dan gaan we ook nog even over ZFM hebben. En wat er voor morgen te horen is bij Zandvoort Lunch. Want we hebben ook weer leuke interviews klaarstaan. Leaning up in the ever arms oh, oh, oh. I hope I can see it I can see it But I can do Heesbals, hier op ZFM Sanctoort. I believe I can fly. Natuurlijk een hele mooie koffer van R. Kelly. Maar dan in een beetje in een ander jasje. Ja. En een lekker jasje. Heerlijk. Ja. lekker dansbaar jasje vooral. In ieder geval, uh, we zijn uh, nog steeds Maaike Koper hier aan de tafel. Maaike, je bent ook voorzitter van ZFM. Ja. Wat heeft jou gedreven om voorzitter van de Omroep te worden? Ah, gedreven. Nou, in, in, in Disney toen we net de zaak verkocht uh, hadden heb ik een jaartje uh, niks gedaan verhuisd. Je kent het wel. Want toen ben ik weer eens om me heen gaan kijken... of ik wat leuk vrijwilligerswerk kon doen. Dat deed ik al uh, in, in bestuurlijk werk bij, uh, bij Pluspunt en dergelijke. En daar, daar heb ik ook gezien hoe leuk het is om met vrijwilligers uh, uh, dingen te doen. En toen kwam Rob Harms op mijn pad... samen met Nick Meijer. En die hadden een bondje gesloten, die twee. Die zochten nieuwe bestuursleden voor, uh, voor ZFM. Want uh, op de penningmeesterna... Uh, was er op dat moment geen uh, voorzitter, secretaris en, enzovoort. Dus uh, toen to, to klopte ze ook bij, uh, bij mij aan. En ik deed op dat moment verder niets... Uh, ook niet in de politiek. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon eens even kijken totaal geen idee wat er bij radio maken komt kijken. En ik was echt zo verrast door wat hier, hier allemaal gebeurt. Niet alleen in de studio, maar ook in de Hoogland en op locaties. Al die vrijwilligers, want het zijn echt alleen maar vrijwilligers hier... die, uh, die aan het werk zijn met, uh, met maken. Dat is al heel iets moois. Maar ook zorgen dat uh, nieuws en informatie bij uh, Zandvoorters thuis komen. Dus toen zei ik, nou, dat vind ik wel leuk. Daar wil ik wel aan meewerken. Ja, dus uh, ik sinds... Uh, ja, eind 17, begin 18 zit ik in het bestuur. Ja. En, en uh, ja. geen seconde spijt van. Nee, dat, dat is mijn <laughs> volgende vraag. Heel hebben een grapje. Geen seconde spijt van. Nee. Uh, nee. nee, Wij zijn er ook blij mee in ieder geval. En uh, dat is wel heel erg belangrijk, denk ik zo. Nou, maar. dat is heel lief om te horen. Dank je wel. Nou ja, we hebben een heel leuk bestuur. En, uh, we doen gewoon, kijk, wij bemoeien ons niet met de inhoud van de radio. Daar heb je programmamakers en de programmeleiding voor. Maar bestuur moet ervoor zorgen dat het goed gaat met, het, uh, met geld, met marketing, met het beleid eromheen en, en dat soort zaken meer. En dat is heel leuk om te doen. En uh, dat zijn mooie woorden van Maaike. Wij gaan uh, nog even een plaatje draaien, want de radio draait natuurlijk ook om muziek. Ja, zeker. En dat wordt ODIN met uh, Light and Shadows. no more. Cry no more.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 Wat een mooie stem, hè. Light of Shadows van O'Gene uh, hier op ZFM Zandvoort. Zandvoort luncht. Ja, mooi, mooi ook als je dat zo via de microfoon hoort. Ja, Dan we zijn, zijn alweer uh, aan het uh, einde gekomen van het uh, programma. Alweer. Het is, het is hard. ongevlogen. Het is echt <laughs> ongevlogen. Maar het was wel een heel gezellig programma met allemaal leuke items en muziek. Maaike, heel erg bedankt voor je bijdrage. Ja, ja, jullie bedankt. Het is heel leuk om hier een keer te zitten. En ook om te zien hoe jullie samenwerken... om te zorgen dat dit radioprogramma tot stand komt. Ja, is erg leuk. Helemaal leuk. Ja, morgen ben ik er weer. Het is het 6 september met uh, een interview met de familie Rutte... van uh, ja, het Spaanse dorp Polopos. Dat is een tv-programma geweest op RTL 4. En zij gaan uh, aankomende zondag een meet-and-greet geven... in het uh, Pannenkoekenparadijs in Haarlem. Dus wij hebben daar hun even over aan de telefoon. En we hebben nog twee interviews dan over uh, Yves ze nodigt uit. En we hebben ook weer twee leuke artiesten in het licht, uh, Jelmer. Dus dat uh, komt helemaal goed voor morgen. In ieder geval van 12 tot 2 zijn we er weer met Zandvoort Lunch. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot morgen. Bye bye. Ja, en we gaan nu nog even luisteren naar This Is My Life van Edward Meijer. <laughs>